Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Amsterdammers hebben een punt meer dan AZ... dat tegen Vitesse in Arnhem niet verder kwam dan 2-2. AZ speelde vanaf de 63ste minuut met een man minder... omdat Brett Holman met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Ajax rond thuis met 6-0 van Heracles. In de eredivisie staan nog zes speelronden op het programma. De Belgische wielretton Tom Bone heeft voor de derde keer de ronde van Vlaanderen gewonnen... Hij zat in een groep van drie en sloeg de Italianen Pozzato en Balan in de sprint. Het weer. Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen. Morgen vrij veel bewolking in het noorden, regen in het zuiden droog. Het wordt 11 graden. Dit. <tots>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 Lateraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Barbara Boretska. Zij heeft samen met René Argonijt uh, drie boeken geschreven. En we hebben het nu hoofdzakelijk over het boek Liefde en Vrijheid. Uh, over zelfliefde, zielsverwanten en liefdesrelaties. Daar geven jullie ook cursussen in. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja, het zijn fantastische cursussen inderdaad. Omdat vooral kom je van de hele goede energie. Om je erin opladen, inderdaad en ja, er zijn heel veel gidsen die dan met ons werken en werken we met resonantie, dat is het hele groepsveld is er voor om je te bekrachtigen inderdaad dus, uh, ja, ik werk ook heel veel met kristallen zijn je op dit moment heel veel kristallenwezens bij mij inderdaad, ik heb ook hier naar de radiostudio er liggen hier gebruik. ook heel veel kristallen <laughs> ik vroeg net of, te, of ik daar iets over mocht zeggen, maar er liggen echt heel veel kristallen hier dus, ze <laughs> zitten ook overal volgens mij, want <grijgene> op haar hoofd, op de buik en dat uh, <grijgene> ligt hier voor ons, dus uh, die, ja, dat uh, geeft een hele mooie energie nu. Ja, ja klopt. Ja, het voelt prettig. Misschien <grijgene> <Ja. grijgene> <zitten> toch gewoon om <grijgene> uh, zo uh, te kijken van. Uh, yes. ja. Uh, we gaan even terug naar de school voor adelaars. Uh, daar geef je dus cursussen mee. En je doet huisreinigingen. Ja. Zijn dat huisreinigingen bijvoorbeeld met Salie? Of bedoel je echt energetisch? Vooral energetisch. Uh, ik heb net uh, uh, al verteld hier. Dat ik ook hier. Dat jullie huis gaan ook reinigen. Tussen ik voel dat terwijl ik met jullie praat. Geef hey, mijn energie hier naar dit plek gaat. En naar dit huis. Want wij zitten hier in de oude gedeelte. Van Zandvoort inderdaad. Dus ik voel ook dat het door tijd geen zelf. Energie van vele generaties hier op dit plek is geënergatiseerd. Dus ik ben hartstikke ook blij dat ik heb zoveel kristallen om mij erbij te helpen. Want ik transmit niet alleen naar de luisteraars en aan jullie hier in de studio. Maar ook inderdaad naar de Zandvoort hier. Vooral naar die oude gedeelte. Ja, mooi. Um, het boek Liefde, uh, Liefde, Liefde en, en Vrijheid, daar hebben jullie ook een. CD bijgemaakt. Ja, klopt. En nu heb je voor de luisteraars heb je een hele mooie aanbieding, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. Als je luisteraar bent van de Inspiratieradio en als je boek Liefde en Vrijheid nu bij ons bestelt, dan krijg je die CD gratis. CD is de waarde van 10 euro met twee prachtige oefeningen: begeleide meditaties, met energietransmissies. Ook met de uh, energie opgenomen, met hele mooie twee adelaars erop en een hele mooie lichtpaarse kleur. Dat als je zegt bij je bestelling, ...gaan je op onze website kijken... ...www.schoolvooradelaars.nl En als je die boek bestelt... ...Liefde en Vrijheid... ...dan krijg je gratis cd... ...als je zegt dat je luistert naar... ...van de radio-inspiratie. Nou, dat is een mooie aanbieding. Ja. Nou, mede namens de luisteraars, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En waarom de School voor Adelaars? Uh, ja, net als ik zei... ...mijn droom was kapitein te worden... ...echt aan de Marineschool gaan te gaan... En uh, ja, uh, en ik denk dat ik uh, de, die droom geef verwezenlijk, omdat ik mijn, in mijn cursussen ook mensen kan begeleiden, inderdaad, om uh, kapiteins te worden of de andere adelaars te worden, zo vrij als de adelaar, inderdaad. Je hebt daar een prachtige metafoor over, hè, van de adelaar en de kip. Ja, klopt. Kun je die vertellen? Ja, uh, dat is van een van mijn favoriete schrijvers, uh, de Mello en uh, het komt van de oude Indische wijsheid... inderdaad, dat gaat over de man... die vond de ei... Ergens en de, hij bracht die ei naar de kippenhok. En de kippen gingen uh, voor die ei zorgen. En er kwam een kleine adelaartje. Maar omdat hij door de kippen werd opgevoed. Hij dacht dat hij ook kip was. Inderdaad. <laughs> en uh, ja, op één dag toen hij al volwassen was. Hij heeft adelaar boven zien circuleren. En toen voelde hij bijzonder iets in zijn hart gebeuren. Bijzondere soort ontroering en verlanen. En uh, hij kwam ermee naar de auto. En wijze kip, en hij heeft gevraagd: wat is dat? Wat is dat? Die, die vogel boven, zo vol bewondering, inderdaad. En die wijze kip zei tegen hem: uh, vergeten. Van, uh, hij is adelaar. Hij is koning van de hoge niveaus uh, van werkelijkheid. En wij zijn mijn kippen. Dat is vergeten. Denk niet. erover. Wees maar goede kip. Wees maar blij met die kippen. -kook. En uh, ja, en dat was het einde van het verhaaltje, inderdaad. En de kip is als kip gestorven, terwijl het eigenlijk een adelaar was. Dus hij heeft nooit zijn potentie kunnen waarmaken. Feitelijk. Ja, in de originele versie, de melo heeft dat nooit afgemaakt, die verhaaltje. Dat verhaaltje eindigt bij die wijsheid van de kip en uh, ja, das, uh, het blijft open, Ik, of die adelaar ontwaakt en echt kan doorzien dat hij echt adelaar is, of inderdaad gaat hij sterven als de kip, das, dat is een mooie metafoor voor mensen, iedere van ons is die adelaar inderdaad heeft de ziel, heeft die uh, monade in zich, heeft is, uh, gecreëerd voor grootsheid kan echt vliegen, en heeft enorme vermogen in zich inderdaad en uh, ja, ga je erin geloven, voel je dat er in je dan zijn, is bijvoorbeeld school voor Adelas en vele andere uh, mensen en gidsen en kristallen die speciaal hier op aarde gekomen zijn om je dat te herinneren om je erbij te helpen, inderdaad en uh, ja, dus ik zou zeggen vind die adelaar in je geloof in je grootsheid, geloof uh, in vrijheid, geloof in liefde, ga echt ervan en als je zelf niet verder kan, dan zoek dan uh, een zoek iemand die je erbij kan helpen, die je kan leren vliegen als je eigen ouders, als je eigen omgeving hebben we nog te verstrikken, de kippenhoog dat ook die mensen vergeten zijn, dat ze adelaars zijn, waardoor je niet opgevoed bent door de adelaar mensen, maar door kippen mensen, nou, ergens Mensen, om die adelaar in je te ontwakken. Want alleen dan ben je echt vrij en ben je dan echt gelukkig. Want dat is wie je echt bent. Je bent echt adelaar. En dat is jouw missie in het leven? Om de mensen te laten groeien? Inderdaad. worden wie ze werkelijk zijn eigenlijk. Ja, klopt. Dat is een ja, hele mooie ja. raad. Ja, je had het net ook over de kristallen. Dus je hebt ook een, een hele mooie workshop... Ja. Wil je daar iets over vertellen? Ja. Eh, mijn gidsen hebben mij eh, aangemoedigd vorig jaar nog meer met kristallen te doen. Dus toen kwamen echt honderden en honderden kristallen naar mij toe afgelopen zomer. En ik heb gezet als speciale kristallen workshops. Eh, ook onder andere voor de bevrijding. Dat is wie wil zich bevrijden van negatieve banden die je meesleept. Negatieve banden bijvoorbeeld met de uh, kipmensen. mensen <laughs> <laughs> en je leven mensen die je belemmeren. Misschien bedoelen ze dat meestal echt niet maar ze hebben ook niet bewustzijn van de adelaar, ze konden niet beter te doen. Maar als je wil ervan bevrijden, van negatieve banden, kom dan op bevrijdingdag naar Utrecht, naar onze workshop, waarin vele hele bijzondere soorten kristallen en andere gidsen helpen je om je bevrijden van negatieve banden van dit leven, van andere levens. Ook negatieve banden met de uh, situaties die heel dramatisch voor je waren in je leven, bijvoorbeeld ziektes of felicement of verlies van dierbaren. Dat vaak gaat je energie lekken nog door die energiekanalen, omdat je zit aan die situaties, als je dat nog niet helemaal in je verwerkt transformeert, en daardoor kan je ook niet wie je ware zelf zijn, wie je echt bent, omdat je zit aan die banden inderdaad, en op bevrijdingsdag gaan we mensen helpen om je te ervan te bevrijden en verder hebben we nog andere hele mooie kristallen workshops, waarin je kan werken aan het transformeren van je onzekerheid bijvoorbeeld, of je angsten transformeren of uh, ja, wel andere je chakras in lijnen brengen dus uh, kijk op onze website www.schoolvooradelaars.nl en je bent vooral welkom voor de meer vrijheid in je leven op de bevrijdingsdag op onze workshop oké, okay. liefde en vrijheid dan denk ik aan een rozenkwarts. ja, heel mooi ja ja, dat is inderdaad uh, vooral de liefde kristal. En roze kwarts bescherm je ook van negatieve invloeden. Dat is ook hartstikke belangrijk om beschermende kristallen bij je te hebben. Dat is van, we zitten hier, ja, beïnvloed door vele, uh, ja, elektromagnetische invloeden. Die er zijn de emotionele energieën van mensen, van vroege generaties die hier woonden op aarde, die ook niet zo verlicht waren nog. En uh, ja, en het is hartstikke belangrijk om beschermende kristallen bij je te nee. hebben. Van je hart te beschermen, je derde chakra te beschermen. Dat je je bike waaraan wij aan je aangetrokken is, gemanipuleerd. Waardoor je je beste moet doen, doen wat anderen willen. Tienen kopen in de winkels waarvoor reclame gemaakt wordt. Dat je bent uh, niet echt je ware zelf als je niet genoeg bescherming krijgt onder de anderen. Oké, okay. we gaan naar een stukje muziek erop. Uh. Ja, nou voordat, uh, voordat we naar de muziekbespreking gaan wil ik, uh, wil ik het heel even hebben over uh, jullie laatste boek, uh, Liefde en Vrijheid. Um, tijdens het uitzoeken van de muziek van uh, deze uitzending um, heb ik het boek erbij gepakt en bij elk hoofdstuk uh, uh, nemen jullie een citaat uit een, uit een nummer. En uh, ja, ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat bijna elk nummer uh, wat in het boek voorkomt heb ik zelf wel affiniteit mee. En, um, dus ja, we hebben gewoon echt uh, een, de leukste nummers uit het, uh, uit het boek wat jullie uh, daar bespreken hebben we genomen maar kan jij wat meer erover vertellen waarom jullie uh, dat gedaan hebben, is, dat, is het zo dat jullie bij het verhaal dan een bepaalde emotie voelen die dan naar dat nummer leidt? Of is dat eigenlijk andersom? Hebben jullie je meer laten leiden door die muziek, zeg maar? Ja, wij hebben ons eerst laten leiden door muziek. Wij hebben onze beide favoriete nummers uitgezocht die aansluiten aan de thema's liefde en vrijheid. Wij zijn beide dol op de muziek, inderdaad. Toen vergeven wij ermee. En daarna hebben we geprobeerd het aantal nummers aan te passen aan de hoofdstukken, inderdaad. Ja, maar wij ja. wisten al dat dat zijn onze ja, favoriete nummers, dat daar veel liefde in Ziet aan iets van de mystieke en velle nummers of iets van de bevrijding. Inderdaad, van die zware trilling of zware banden hier op aarde. Inderdaad. Maar dan komt het natuurlijk ook wel voor dat je bijvoorbeeld een, een nummer hebt uh, waar jij dan een goed gevoel bij heeft. En waar de, de ander dan misschien een, een on, heel ander gevoel uh, bij hebt natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook inderdaad. Maar wij voelen ook energie van die noemers. En wij hebben ook noemers uitgezocht die volgens ons ook, ook qua trilling, inderdaad. Dat is echt goede ja. trilling om je te zetten voor mensen en te blijven ja. herhalen, blijven publiceren. Omdat die uh, zaners, die artiesten hebben door hun trilling inderdaad goede en hoge energie gezet op aarde. Gewoon iets bevrijd of iets mooier gemaakt of iets liefdevoller gemaakt, ook voor anderen nou, die Ik, ik begrijp opnieuw nu gewoon waarom ik het zo uh, ook leuke muziek vind. Ja, <laughs> dus Fantastisch! Het is me gewoon helemaal duidelijk. <laughs> en hey, We gaan uh, even een stukje muziekbespreking doen en uh, nou, traditiegetrouw gaan we eerst even een klein stukje luisteren. MUZIEK mm -hmm. Nou, jullie hadden het natuurlijk allemaal gehoord. Hè? Dat is uh, Nina Simone met uh, My Baby Just uh, Cares For Me. Nou, het is al uh, bijna negen jaar geleden dat deze uh, ja, zeer bijzondere vrouw uh, overleed, helaas. Uh, Nina Simone was uh, vooral bekend om haar uh, specifieke stemgeluid. En er uh, zat een bepaalde vibrator in haar stem die best wel uh, snel was. Maar zij kwam daar gewoon heel goed, uh, goed mee weg. Uh, nou, in uh, 1954... Uh, brak zij door met een prachtige uitvoering van het nummer I Love You, Porgy, uit uh, George Gershwin's uh, musical Porgy and Bess. Kennen we natuurlijk allemaal wel. Ja, natuurlijk. En 54 is natuurlijk een prachtig jaar op. Hè? Ja, ik weet precies waarom, uh, Herman. <lacht> Mijn luisteraars niet, Rob. Nou, nu wel. <lacht> Even goed. Um, nou, later volgde de, de hit uh, My Baby Just uh, Cares uh, for Me, waar ze uh, heel wat jaartjes uh, later in ons land opnieuw een uh, hele grote hit uh, mee scoorde. En dat kwam natuurlijk omdat het nummer werd gebruikt. Uh, ...gebruikt in een uh, tv-commercial. En ja, dat, is, uh, dat blijkt uh, niet helemaal vreemd voor haar te zijn... ...want hetzelfde gebeurde in uh, 1998... ...nog een keer met het nummer uh, I Got Life. En uh, dat werd gebruikt voor een commercial... ...van een uh, bekende verzekeringsmaatschappij. Ik zal het niet noemen, want we maken geen reclame natuurlijk. Um, ze zeggen wel eens... Uh, ...achter elke uh, uh, grote man staat een vrouw... Nou, uh, Nina Simone is, uh, is typisch een geval waar het andersom was eigenlijk. Want um, echtgenoot en uh, manager Andrew Stroud uh, slaagt erin om, zijn, uh, om van zijn vrouw echt een, uh, een wereldster uh, te maken. He, wat hij allemaal gedaan heeft als manager om haar uh, bekend te maken, is gewoon, uh, ja, dat heb je gewoon fantastisch uh, gedaan. En um, nou Nina was als singer-songwriter ook activist bij de burgerrechtenbeweging. En dat uitte ze dan ook weer in haar muziek. En het nummer To Be Young, Gifted and Black, ook gecoverd door de diverse mensen, is daar een goed voorbeeld van. En, uh, nou overigens, wat een leuk weetje is dat Nina Simone heeft een pauze in Nederland gewoond. In de periode van 1988 tot 1992 woonden ze eerst in Nijmegen en, uh, en later in Amsterdam. Daar was ik wel uh, verbaasd over, dat had ik helemaal niet uh, ik nooit geweten. Wel grappig eigenlijk. Misschien zijn we er wel eens tegengekomen. En eens. Weet jij veel? Dat zou maar kunnen. Ja, precies. nou Ondanks uh, dat Niel en Simone veel nummers uh, zelf uh, schreef, heeft ze ook uh, veel covers, uh, covers gezongen. Denk daarbij aan uh, The House of the Rising Sun, kennen we allemaal natuurlijk. I Put a Spell on You en uh, Here Comes the Sun van, uh, van Lennon natuurlijk. Ook heeft zij Feeling Good gezongen. En daar nou, weten jullie waarschijnlijk al waar we naartoe gaan natuurlijk. Hè? Een nummer waarmee ze zelfs de band Muse een, een hitje mee gescoord heeft. En ja, Muse die maakte een keihard nummer van. Maar je zal horen, de versie die wij gaan draaien is iets, iets rustiger. De grootste hit met het nummer Feeling Good werd vele jaren later gescoord door Michael Bublé. En uh, zijn warme stem en uh, perfecte timing uh, zijn al bijna net zo uh, uniek als die van uh, Nina Simone. Uh, maar dan toch wel in een heel ander genre. En uh, wel grappig dat ze dan uh, hetzelfde nummer gezongen hebben. We gaan in ieder geval luisteren naar uh, Feeling Good van, uh, van Michael Bublé. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky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 Goed idee, luister mee naar Inspiratieradio. Vroeger was het een andere slogan. Liefde en vrijheid, het boek van Barbara en René, waar we het tijdens de uitzending over hebben, bestaat uit 192, 192 pagina's. Uh, het boek is opgebouwd in 10 pagina's. Dus je begint met een liedje en dan krijg je 10 pagina's. Wat een mooie idee zit daar ja, achter. Dat is idee van René, inderdaad. Hij heeft grote meesterschap van orde. En uh, ja, het is hem geluk om hele mooie geordende boeken te schrijven. Dat was zijn uh, doel, inderdaad. Toen hij schrijven wilde woorden ook op hele geordende manieren te schrijven. Net als je zei dat hij zijn huis in de perfecte orde kan houden. Inderdaad, zo kan hij ook zijn boeken, inderdaad. Ja, erg opgeruimd moet ik ja, zeggen. Inderdaad, ja, inderdaad. Want ja. ik ben meer spontane iemand. Dat is voor mij zou kunnen. Dat één hoofdstuk iets langer en één korter. Maar voor hem voelde dat niet goed. Het moet echt geen mooi geordend zijn. En dat voelde inderdaad stabieler. Dat het ook het boek stabiliseren op bepaalde manieren. Ja. Het, het leest ook makkelijker, denk ik. Ja. Ja. Want zoals ik net ook zei, ik lees, probeer heel veel boeken te lezen. Want ik krijg ook best wel veel boeken. En dan begin ik hem te lezen. En dan Gebeurt er weer iets, dan denk ik van, nou, ja, leg het maar weer weg. Of je moet een oefening doen, en daar hou ik helemaal niet van. Dan probeer ik het in bed te lezen, want dan denk ik, daar nou, heb ik berust. Maar dit boek pak ik dus zelfs niet in bed. Ik, ik, ik, pak het, ik heb het in de auto gelezen. Ik heb het uh, onder een kopje koffie gelezen. Ik denk van, nou, dit is toch een bijzonder boek. En Het, het is eigenlijk van Herman, maar ik mag het gelukkig even lezen om het te, of te hebben om het uit te lezen. Dankjewel, helemaal. Ja, het is inderdaad een heel bijzondere boek. En heel bijzonder is dan aan de basis van de liefde en vrijheid energie die wij hebben hier in de boek gezien. ligt de Sirius licht. Dat staat een hele heldere ster. ster. Ja. Ja. En die is nul zelf zichtbaar als je sterren van Orion kan vinden dat je Ik moet. Heb de drie... Orion van ja, de week gezien? Ik ben vorige week vrijdag net uh, sterren, hoe heet het ding? Uh, ja sterrencentrum geweest? Ja, ja dat als je drie gordelsteren van de orion volgt dat naar beneden toe, iets van vijf keer ongeveer, zo groot, zo groot als die drie gordelsteren, dan kom je alle helderste ster tegen, die ook door Egypte en wel andere oude culturen ook bewonder werd, en dat is de Sirius. En dat zijn eigenlijk twee sterren, die één vormen. dat is ook heel mooi voor liefde, dat zijn dat is binaire sterren, dat zijn twee sterren die eenheid vormen, dat is en de Sirius transmittert de frequenties van de liefde en vrijheid als zuivere energie. die aarde bereiken, die mensheid helpt om zich steeds meer te bevrijden. en ook in de relaties, perfecte uh, nieuwe tijd relaties vormen. waarin liefde als vrijheid vergroot. en andersom inderdaad, en niet uh, belemmerd. Ja, ik heb ook een stukje in jouw boek gelezen. daar staat ook uh, in uh, dat als je um, heel veel mensen wil helpen. Uh, ...dat het ook iets uh, eigenlijk voor jezelf belemmert, klopt dat? Uh, ja dat moet je kijken voor hoe je dat klopt inderdaad als je helemaal vrij zou zijn en als je zou weten dat aarde zonder jouw stem zich zou redden zou je dat dan mensen willen helpen dat dus doe je dat echt met je hart en ziel en met je vrijheid of doe je dat omdat je geleerd hebt dat je echt voor anderen aardig moet zijn en dat je je moet zelfs opofferen voor, aard, voor anderen en moeite doen voor anderen dat dus is een hele belangrijke vraag voor je om mensen te helpen en niet iedereen is hier gekomen om mensen te helpen het klopt om te werken met muziek, of werken met dieren, of met planten, of met kristallen, of met waterreservoeren. Dus volg dat wat je hart je aangeeft. Ga je niet de winnen ergens omdat je het zo geleerd hebt op scholen. Als dat voor je echt diep niet klopt om mensen te helpen. Want dan put je jezelf uit inderdaad. En universumale gidsen maken het voor je moeilijk omdat dat niet echt je pad is. Durf buiten de lijntjes te kleuren. Inderdaad. Dat is waar het om gaat in het leven eigenlijk. Ja. Uh, de, boek, de uh, boekbespreking wil ik al zeggen de muziekbespreking van Rob heeft bij mij een verhaaltje losgemaakt over Obama, de Amerikaanse president die ging met zijn vrouw Michelle eten in een eenvoudig restaurantje en hij zit daar te eten met haar ze raak in gesprek en op een goed moment wordt de beveiliging uh, benaderd door de eigenaar van het restaurantje en uh, of mevrouw Obama eventjes met die eigenaar iets wilde bespreken en Michel trekt zich dus terug en die praat even met die eigenaar van die tent, van het dat, van dat eenvoudige restaurantje. En ze komt weer terug en Obama zegt van, god, uh, waarom moest die man jou even apart spreken? En toen zegt Michel, ja, dat is een oud vriendje van me. En uh, ja, hij vond het zo leuk dat wij, terwijl jij dus nu president bent, dat we toch naar zijn etablissement gekomen zijn om, om daar iets te nuttigen. Dus zegt uh, Barack Obama van, dus als ik het goed begrijp, als... Uh, ...jij met hem getrouwd was geweest... ...was jij nu de eigenares van deze hele mooie ambiance? En waarop Michel dus antwoordde... ...nee, jij begrijpt het niet... ...als ik met hem getrouwd was... ...was hij nu de president van Amerika. <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> <lacht> Dit even om aan te geven... ...hoe de verhoudingen lichten. Liefdevolle relaties... ...kom je toch bij seksualiteit uit... Um, je kan seks met iemand hebben en je kan de liefde bedrijven met iemand. En met alle respect voor alle microfoons die openstaan, maar ik voel het verschil. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Ja, ja, dat is uh, ja de mooiste seks die je kan hebben. Is inderdaad waarin je ook nog je hart erin betrekt. Inderdaad. Hart, uh, ja, dat en, ik. en als je ook nog je ziel erin betrekt. Als je zielenergie, die, die patrillingen, je echt meegaat. Nou, dan kan je je echt letterlijk en figuurlijk blootstellen voor iemand. Een trilling hoger, hè? Ja, inderdaad. Dat het niet alleen fysiek is, maar ook je hele wezen dan doet mee. En uh, ja, ook op verschillende energieniveau, op hartniveau, op zielsniveau. Ja, dat is het allermooiste wat je je kan voorstellen, inderdaad. Dat is het verschil tussen lust en liefde? Zeker, enorme verschil. Lust komt vooral van de lage chakras, van de tweede chakra, die inderdaad met seksualiteit te maken heeft. En in de lage telling. Ja, en in liefde moet uh, tenminste hard betrokken zijn, als niet nog hoge centra's inderdaad. En dat blijkt ook uit jullie boek hoor, tenminste zo, dat heb ik eruit kunnen lezen. En dat is dus voor mij het verschil tussen leven in liefde van Depakshapra en liefde en vrijheid van Barbara en René. Ja, dat is echt een, een, een wezenlijk verschil. Als je het aandachtig leest, dan haal je dat eruit. Ja, mooi. Het is echt uh, geweldig. Um... Ja, want je, je zegt ook van, doe wat je... ...eigenlijk het liefste wil of een... een ...wat je hart je aangeeft, ja. wat echt... ...haal voor je, voor je waarheid... ...voor je ware idealen... ...en vind wat dat echt is... ...en ook wel dat wat je zou doen vanaf vrijheid... ...dat is ook een hele goede vraag... ...om jezelf te stellen en af en toe bij stilstaan... ...wat zou ik doen als ik nog helemaal vrij was... ...als ik vrij zou zijn lichamelijk... ...bedoel ik qua gezondheid bijvoorbeeld... ...als ik vrij zou zijn van geld... Als ...vrij zou zijn van andere verbindingen... ...met mensen die dan iets willen... ...dat ik iets doe... Wat zou ik dan doen? Wat ja, er, zou ik dan halen? Er komt een nieuw boek aan. Dat heet De Week. En dat wordt geschreven door Christine Pannenbakker. En dat komt in mei uit. En dat gaat over... Wat zou je doen als jij een week had? De laatste week van je leven. Het maakt er niet uit wat het kostte enzovoort. Maar de hoofdessentie van het boek is... Je waant je onbespied. En daar zit de essentie in. Dus je mag echt helemaal doen wat je wil. Kort binnenkort in dit theater zou ik ja. bijna zeggen. Ja, en het is eigenlijk nog mooier dat de uh, ja, meest uh, overgrote aantallen van ons hebben wel meer dan één week te gaan. Dat is... Ja, maar de essentie voor mij, hè, als je tegen mij zegt, ga jij eens even, Harms, ga jij eens even een weekje leven zoals jij wil. Ja. Dan heb ik de rest van mijn leven nodig om dat af te betalen. <lacht> okay, ja. Dan kun je natuurlijk wel een boek schrijven geld creëren, maar... <lacht> Daar komen we niet verder Nou, mee. Ik, ik zie dat, dat wat echt voor je klopt. daar krijg je geld of middelen. Je hebt niet voor alles geld voor nodig. Je krijgt er wel het in een aangeboden. Inderdaad. Wat echt voor mij klopt, dat blijft stromen. op een of andere manier. Er als je zijn echt op je die, pad bent. mensen die ben. niet veel geld hebben, maar die leven als een miljonair. Dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is Ja, en anderen leven niet als miljonair, maar zijn gelukkig en zijn echt zichzelf. Zo, ja. Also, ja, ja. Ik denk het dat je. Dat je dan nog beter leeft dan dan met geld maar dat is misschien uh, ja. een, iets uh, wat ik uh, al in mijn leven ben nou, het belangrijkste is om echt te uh, stralen en in volheid te leven en of je dat met geld kan doen of zonder geld dat is dan uh, niet het allerbelangrijkste, het belangrijkste is dat je jezelf echt wordt en echt uh, straalt ja. Nou. Oké, okay, we gaan weer naar een stukje muziek. Ja, en dat moet ik volgens mij En dat voorlezen. mag Mario, die gaat het aankondigen. <laughs> het de, lieve luisteraars. Ik kan het zomaar voor mij blijven. Deze. Ja. If you love someone, send them free. Van Sting. En ik geloof dat dat de live versie is. Die is dus echt heel mooi. Dus gaan we naar. If you love someone, set free. Het doet me eigenlijk denken aan het beroemde verhaal van het vogelkooitje met het vogeltje. Zet het kooitje open, laat het vogeltje erin. In en uit vliegen. Als het vogeltje bij je terugkomt, hoort het vogeltje bij jou. En zo is het eigenlijk ook met relaties. Pak je partner niet te vast, laat je partner vrij. Als zij hij bij je terugkomt, is het jouw partner. Liefdevolle relaties, liefde en vrijheid. Ja, inderdaad, en dat je partner gewoon die gevoel hebt dat die uh, rampje of iets in die kooitje vrij is. Zelfs als je nooit dat gebruikt, dat je die gevoel hebt dat het echt niet De helemaal dicht ]heid. alles is, ja, inderdaad. Dat Want juist door die beklemmend gevoel kan iemand die kooitje willen afbreken. Ja. Zelfs als het helemaal fijn is in die relatie. Ja. Dus het gaat erom dat inderdaad dat die vrijheid er is. Ja, het nummer van Sting deed me daar ontzettend aan denken. Dus <laughs> vandaar Mooi dat jullie dat uitgezocht hebben in het boek ook ja, ja, fijn, ik ben ja. ook dol op stink. Ja. Mijn favoriete liedje van hem is Fields of Gold. Oké. Okay. Ja. Ah, een goddelijk gevoel, bijna, als je ja. je als goud voelt. De principes van hoge zinsgeving. Klinkt mooi, maar wat is het? Ja, hoge zinsgeving. Het gaat erom dat je je afstemt op je hoge doelen. Inderdaad, Want je hebt bepaalde persoonlijkheidsdoelen, hier, maar je zielig heeft ook doelen, en dat zijn doelen op zielsniveau, en je monade, dat ziel van je ziel, of de geest, andere naam, die heeft ook doelen, meer godelijke doelen, dat is bijvoorbeeld doel van de ziel, kan zijn om nou, uh, meer liefde energie te bouwen nieuwe frequenties van liefde vinden door op aardse vlak te gaan en door zintijd te gebruiken bijvoorbeeld, en zolang je aansluit aan die hoge zingeving, aan die hoge doelen van de ziel voor jou, dat dan gaat opstandigheden meewerken, dan ben je stimuleren om die pad te volgen. Maar als je iets anders gaat doen dan uh, redenen waarom je als ziel hier op aarde gekomen bent, dan gaat uh, inderdaad omstandigheden je stoppen op die pad en proberen je via op die andere pad te brengen. Bijvoorbeeld dat zijn ziektes die op je pad komen, die bijvoorbeeld mijn wetenschappelijke carrière hebben gesaboteerd. <laughs> en, uh, ja, het was niet de bedoeling dat ik het hele leven met wetenschappen dat uh, alleen mij dan dat ik kwam als spirituele wezen hier op aarde. M maar je hebt het wel nodig gehad om te kunnen zijn wie je nu geworden bent. Ja, inderdaad. Dat is in bepaalde fase van het leven Hou je uh, bepaalde kwaliteiten ontwikkelen. Dat dus ik heb ook die mentale kwaliteit ontwikkeld die ik onder andere of voor de boeken kan gebruiken. Of die beta kwaliteit van wiskunde, van natuurkunde, inderdaad, waardoor ik op gehoordende manieren kan praten. En, en schrijven ook. Dus het geeft mij ook heel veel analytisch geholpen dat ik die waardigheden ook heb. Ook als ik met mensen praat en mensen ik hoop dat ik meer ook door die artsanalytische vermogen hun situatie ook kan bekijken. En wat weer extra iets toevoegt, niet alleen door spirituele ogen. Denk ik dan aan de heilige geometrie? Ja, hè? Ja. En hij ja, staat hier een prachtig voorbeeld van. Ja, inderdaad. Ja, de heilige uh, geometrie in de kristallen inderdaad. Dat, is Dat zijn inderdaad. hele bijzondere wezens die kwamen hier met die goddelijke geometrie erin, die altijd hebben, altijd behouden. En als je weer weg bent gekomen van die goddelijkheid van die geometrie, van die balans, van die hele mooie symmetrische patronen, uh, uh, dan kunnen kristallen je onder andere herinneren, door hinterling naar je over te geven, door die uitstralen op je lichaam. Als je ketting draagt bijvoorbeeld, of als je kristal vast, of door de kamer uit te stralen. En je herinnering over de hoge patronen. En hoe hoog je inderdaad komt. Ook op niveau van ziel. En hoge, hoe mooie patronen er zijn. Die zie ik vaak inderdaad tijdens meditatie. Dat als je adembenemend mooie geometrische, symmetrische patronen krijgt. Dan weet je dat je op de hoge, hoge energie van bent. Dan is je studie dus niet voor niks geweest. Inderdaad, ja. En ik had trouwens ook kristallografie. Dat was onderdeel van mijn studie van oceanografie. Inderdaad, of was ook kristallenkeunis. Um, ik ben kristalridder. Ik zet je niet op een verkeerd been. De stichting van Roelien de Lange, die heeft een spiritueel centrum. Dat heet Kristalpunt. En de mensen die de stichting begeleiden en dingen daarvoor inzetten, die worden ridder genoemd. Dus ik ben kristalridder. Maar jij bent ook ridder. Ja. dat bij jou dan in? <laughs> ja ik ben onder andere ook kristallen reader. ik heb gegeven met kristallen te maken. ik was al in Polen omringd door Poolse bergkristallen die dat heel populair zijn. mensen hebben vooral bereikbare vorm van die kristallen thuis, de vorm van glazen bordjes en zo iedereen heeft zoiets thuis. Dus ik was al omheen door de kristallen trilling als vanaf kind af en ook de hele bijzondere steen amber, dat is Poolse Barstein amber. ja, maar het is geen steen, hè? ja, is ja, het wordt ja. wel barnsteen genoemd. Maar het is een uh, hars. Een van hars. Ja, precies. ja, inderdaad. Maar ja. mooi, met vliegjes erin. Ja. Ik kan ja. er wel nog naar bepaald gaan. gaan. Hele diepe, <laughs> mystische vibratie. Het is goed te communiceren. Hè? Heb je een ja, ja, Barnsteen niet echt nodig, geloof ik. Inderdaad, de maar die twee meer. Omdat die geeft de pluto-vibratie in zich. Ja. En ik was geboren op het moment van een hele bijzondere drievoudige conjunctie. Tussen pluto, Uranus en Mars. zie dus ik heb die pluto-energie. Ook in mij. En die heeft voor mij betekenen en onder andere, Barstein, je brengt die, die Pluto-energie op aarde. Hier. Mooi, de planeet Pluto. Ja, dat die yeah. heeft hele diepe metafysische kanten, inderdaad. Mooi. Liefde is uh, overal. Love is all around. Wet, wet, wet. Welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gast Barbara Boretska. Barbara, wat is voor jou spiritualiteit? Voor mij spiritualiteit is deel van het leven hier. Je kan niet uh, op spiritualiteit eroverheen of zo. Dat is wie je ergens heel diep van ben. En zelfs als je alleen maar volgens je zin eigen leeft, dan is die deel ergens in jou. En dan pas een hele diepe begrip van jezelf en van je leven, en een hele diepe bevrediging, pas komt als je ook die spirituele kanten van je gewoon in je leven integreert. De spiritualiteit zit volgens jou niet in het fysieke, maar in het mentale? Uh, nee, nee, niet een mentale. Het is gewoon, uh, ja, het is onderdeel van wie je bent, inderdaad. Het is, uh, ja, een soort van geest in je, uh, geziel ziel in je, inderdaad, ja, en die kan zitten in de fysieke, die zit in je DNA, die zit uh, in je etherische lichaam, die kan het, als het goed is, die is verbonden met je mentale, want dan heb je die hoge bewustzijn, inderdaad. Als die hoge geniale bewustzijn door je mentale heen gaat, dat is dan bedoeling ervan, dat je hoge boodschap kan ontwanen. Dus als je in spirit bent, ben, ben ja. je goed bij Inspiratie Radio. Inderdaad. Je goed mooi. <laughs> Wat maakt het leven voor jou zo mooi? Ja, ik zou aansluiten aan het boek dat, dat er liefde bestaat. Dat je hier niet alleen bent, dat er hier zielsverwanten voor je zijn en uh, dat er wel gidsen voor je zijn, ook wel lieve gidsen, inderdaad. En ja en dat je hier zoveel mogelijkheden hebt in dit leven op aarde en als je nog die verbinding met de ziel vindt en met de kern van je zijn dan weet je dat je veilig bent en ben je goddelijk beschermd en begeleid hier en ja dan kom je meer thuis op aarde meer thuis in je lichaam meer thuis in je lichaam komen maar dat bepaal je toch al bij je geboorte uh, nee, Welk wel, lichaam je gaat kiezen? Ja, maar ik bedoel, meeste mensen zitten niet thuis in hun lichaam, die voorstellen met die lichaam, die zijn bang van het lichaam, bang van de ziektes en zo. Uh, die proberen zelfs ontsnappen van het lichaam. Dat zijn heel weinig mensen die zich goed in hun vel voelen, thuis voelen in het lichaam en thuis voelen op aarde inderdaad. En daarbij help ik ook die mensen, onder andere in de school voor Adela's Ook wel mensen met hoge trilling, spirituele mensen. Voor die mensen is het hele kloos vaak willen levenslang. Om hier thuis te komen op aarde inderdaad. En met je, samen met je spiritualiteit, maar ook thuis op aarde. En hier van de leven te kunnen genieten, terwijl je die leven je veilig hier voelt en stabiel en zeker. Je moet jezelf aarden. Aarde is een lagere frequentie, aarde is een diepe klank. Terwijl je moet groeien, adelaar... Ja. naar de lucht, dat is weer ja. een hogere frequentie maar als ik zeg lucht, word je dus op een ja. gegeven moment een soort heliumblonnetje en ga je zweven ja. maar dat Kijk, is ook weer niet de bedoeling. ja inderdaad, een adelaar is een heel goede voorbeeld want hij had hoog, maar je moet ook op aarde komen aan eten te komen, bijvoorbeeld of slapen dus je kan echt beide geven inderdaad, je kan beide mooi integreren in de hele mooie gegeven, zolang je hier op aarde leeft en als je dan naar je overlijden dan vertrek je helemaal met je bewustzijn naar die hoge sferen. inderdaad waar je ziel thuis is weet je toevallig waarvoor de adelaar staat? Ja, Adelaar staat inderdaad voor vrijheid, maar Adelaar staat ook voor verbinding tussen de godelijke en de materiële. Okay. Dat is daarom onder andere heb ik Adelaar gekozen als de symbool voor school voor Adelaars, want dat is wat wij doen. Wij brengen bijeen die hoge spirituele met de materiële, met die aardse kaarten, met de spirituele kant. Maar je begrijpt ook dat de mensen bang zijn voor het symbool Adelaar? Ja, begrijp ik met wel. Met name, inderdaad. ik denk aan de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dan kan je over alles bang zijn. Inderdaad, over mes, over wat je dan tegenkomt, kan je altijd negatieve en positieve kanten en alles vinden. Dus het gaat erom dat je je aandacht richt ja, op de positieve ervan. Ja, inderdaad. En angsten zijn hier om te transformeren. Dat als je bang ervan Men kan zijn, dat die symbool angsten van je systeem lostril. Die je kan erdoor transformeren en je ervan bevrijden. Oké. Okay. Welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben vandaag als gast Barbara Boretska. Um, ja, het, was, uh, het waren drie hele mooie dagen, zou ik bijna zeggen. <laughs> insprekend op die reclame die ergens in het land gaat. Maar het waren twee uurtjes die eigenlijk voorbij gevlogen zijn, want we zijn nagenoeg om. Dankjewel dat je hier hebt willen zijn om het een en ander te vertellen en uit te leggen. Dankjewel voor je uitnodiging. Herman, Vond ik hartstikke gezellig hier met jullie allemaal. En uh, ook met alle luisteraars. Dankjewel voor de luisteren. Nou, die hele mooie boodschap die niet alleen van mij komt, maar ook van welke gidsen hier. Ja, nou dan heb je nog een mooi cadeautje voor de luisteraars. Hè. Als ze je boek bestellen nu bij www.schoolvooradelaars.nl Het boek, uh, dan krijgen ze de mooie cd erbij met de... Ja, liefde en vrijheid cd ja. met twee hele mooie begeleide meditaties met energietransmissie. Als je zegt dat je luisteraar bent van Radio Inspiratie, dan krijg je die cd gratis de waarde van 10 euro. Ja, dat is een mooi cadeau. Ja. Um, ja, wij hebben ook een inspiratiespel. We gaan het naar je opsturen. We hebben het normaal bij ons, maar... Het is een cadeautje de, voor jou. Maar een cadeautje dat voor fijn. jou. Dat we lopig zijn, konden we het allemaal niet meenemen. Dus sorry, het wordt je op Dankjewel, fijn. Dank je, je wel, fijn. Komt naar je toe. Rob, Rob, uh, wel voor de techniek dat je weer hebt gedaan. En natuurlijk voor de muziek. Uh, ja, graag gedaan. Het uh, was erg leuk om te doen. En uh, leuk om, uh, om ook met, uh, met jou eventjes uh, erover te hebben, Barbara. Dat is leuk. Ja, ja, nou. Fijn dat we enthousiasme met Nederland ja, zijn. Ja, precies. Ja. Nou ja, Mario, bedankt natuurlijk voor je Mario-bijdrage. Dat <laughs> is uh, leuk. Van je leuk. hele mooie hart -energie, die ik van je voel, inderdaad. Alsjeblieft. <laughs> Onze volgende uitzending, live uitzending is op zondag 15 april. Die wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. En als gasten is ze er dan Erika Nap. Deze uitzending is op onze vaste tijd van 7 tot 9. Het onderwerp van die uitzending is muziek vanuit de ziel. Nou, het kan bijna niet mooier. Inderdaad. We hebben het net over de muziek <laughs> gehad. En dan, uh... ja. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Inspiratieradio. Een uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl Wilt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen... waarin we de gast van de volgende uitzending... Aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Wilt u iets aan ons kwijt, stuur dan een mailtje naar de redactie, redactie Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de nieuwe AIDS-muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veuge. Wij zijn Herman Harms. En Mario van Linde. En wij danken. Uh, en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee wij hem hebben gemaakt hebben. Dit is een zin jongens, dit <lacht> is echt, hij uh, gaat, uh. in ieder geval tot de volgende keer, maar niet helemaal, want we hebben nog een prachtig gedicht wat Barbara nog even gaat vertellen, althans een stuk daarvan. Ja, dat is mijn gedicht over liefde, wil ik graag een stukje met jullie delen. Liefde, kom naar mij, mijn lief en blijf voor eeuwig bestaan in de oneindige warmte van mijn hart, in de zachtste diepte van mijn zijn. Kom zo dichtbij dat je mijn ziel kan ontmoeten en kan vliegen door alle dimensies gedragen door de miljoenen golven van onze liefde. Hij zegent zijn de dag en de plaats van onze ontmoeting. Hij zegent je allereerste woorden van liefde. Hij zegent je hand die de mijne houdt en de aarde die onze liefde draagt. Mijn woorden van liefde zul je altijd horen. Ze stromen naar je eeuwig en voortdurend. Ze bereiken je zelfs door het meest ondoordrinkbare duister. Onze liefde blijf je altijd koesteren, troosten en hoop geven. Geen pijn, geen ellende is groter dan het verliefde hart. Je zult altijd healing voor je vinden in onze liefde. En op een dag genezen al je wonden en kan niets je meer kwetsen.